Dit is Lieselot Thomasmaal. De Belastingdienst heeft de afgelopen drie jaar zo'n 430 miljoen euro aan naheffingen en boetes opgelegd aan mensen die bij ingewikkelde zwartgeldconstructies betrokken waren. Het zijn vooral vermogende particulieren die met zwartgeld een stichting of trust in het buitenland hadden opgezet. Door iemand uit dat land aan te stellen als bestuurder zijn Nederlandse belastingontduikers voor de Belastingdienst moeilijk te vinden. In de stad Haridwar in het noorden van India zijn tijdens een religieuze ceremonie tenminste 16 mensen doodgedrukt. 50 pelgrims raakten gewond. Volgens een regeringswoordvoerder ontstond het gedrang toen sommigen struikelden. De mensen daarachter konden hen niet meer ontwijken. Duizenden mensen bezochten de bijeenkomst aan de oever van de voor Hindoes heilige rivier de Ganges. De gewonden worden behandeld in een tijdelijk ziekenhuis dat daar is opgezet. Het vliegveld aan de voet van de Mount Everest is weer bereikbaar voor vliegtuigen. Vanwege de dichte mist konden er een week lang geen toestellen landen op het Tenzing Hillary vliegveld van het Nepalese stadje Lukla. Daardoor waren bijna 3000 bergbeklimmers en gidsen gestrand. De helft van hen is al met het vliegtuig vertrokken. De andere 1500 klimmers kunnen waarschijnlijk vandaag vanaf de voet van de Everest vertrekken. Alom is bedroefd gereageerd op de dood van bokslegende Joe Frazier. De oud-wereldkampioen in het zwaargewicht stierf afgelopen nacht op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Vooral zijn drie gevechten tegen Mohammed Ali zijn legendarisch. Ali zegt in een reactie dat de wereld een groot kampioen heeft verloren... aan wie hij met respect en bewondering terugdenkt. Arnold van der Leiden prees het doorzettingsvermogen en de wil om te winnen van Frazier. Het wil, het weer... Eerst nevelig en grijs, later vanochtend steeds meer zon. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Met een temperatuur van 10 graden in het noordoosten tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS-journal. Peter Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A2 Amsterdam richting Den Bosch bij Knoop het Oude Rijn 3 kilometer. Daar staat een auto stil op de linker rijstrook. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude 3 kilometer en richting Den Haag bij Zoeterwoude 5 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen bij knooppunt het Rotterpolderplein 2 en bij Bad 5 kilometer. Op de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen voor Beverwijk 2 kilometer. A28 Smolle-Utrecht bij Amersfoort 2 kilometer. En kapotte verkeerslichten op de N207 Bergambacht lisse zorgen voor een file van 5 km bij Lijmuiden. Tot zover de verkeerssituatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je!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 en I wanna be your lover Goedemiddag, derde uur zondag in Kennemerland Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kennemerland? Je blijft op de hoogte Je blijft op de hoogte En we gaan naar Cherk de Blauw En nou, die steeds zijn een, al eens vooraan gebleven maar we hebben. dus... Uh de trainer van Bloemendaal wel uh, gewisseld heeft, gaat meer op aanval steken Dat betekent dat die verdediger er gehaald heeft. En een extra aanvaller erbij gezet dat betekent dat Bart de Luïne er gehaald is. Omdat uh, bij hij uh, erin erin gekomen is, en nu dik is er afgaan, erbij gekomen ook. Om nog meer aanvalende uh, krachten te krijgen in het team van, uh, van, uh, van uh, Bloemendaal. Dat betekent dat nou ook er ook afgehaald is. En dat uh, Bloemendaal weer van alles te doen om uh, die gelijkmaker te forceren. Dat hebben we hier nog een klein kwartiertje te gaan. En yes, dan komt hier in en Bloemendaal. Dit is Gijsjan, die gaat er één keer door naar uh, Tim naar de rechterkant van Paul. Paul, kan je hem voorzetten? Die zet hem ook voor. En dan moet Baaidje erbij komen. die kan er niet bij komen. Dat betekent die doelman van AGB. die bal kan oppakken. En meteen ver en diep naar voren gaat spelen. Want Joost Ofker die met één keer wederom uh, naar voren knalt eigenlijk. En dan moet Melvin doorgaan. Melvin, kan hij erbij komen? Nee, het is doelman van AGB. die die bal ook kan oppakken in de lucht. En is te er later meteen ver en diep naar voren. Dan de het steeds toe met Jeroen de Geroude Dikke die er goed is komt. Nou moet Dennis erbij komen. En Dennis gooit zijn lichaam erin. Maar dat is Sagaische Pol. Hier goed assistentje verleend aan Tim Jones. Tim Jones, Tim Jones. Wat gaat hij doen? Tim Jones. Zit dan aan de rechterkant Gijs komen weer? Gijs heeft de bal aan zijn voeten. Moet hem nu gaan kaarten? Hij had eigenlijk moeten schieten. Had hij eigenlijk moeten schieten om die bal dus op te gaan pakken. En dan komt er weer een kans voor de AGB. En aan de rechterkant van het veld. Gaat die bal dan diep? En dan moet er Jeroen de Dik achteraan halen. Jeroen de Dikker zit dus uh, bovenop de 14 de AGB. Die heeft die bal nog steeds aan uh, zijn voeten. Gaat richting gebied. Plaats hem dan voor hem. En die bal die gaat uh, ver naast. En dat betekent dat het gevaar geleken is. En dat de daar de Kerkman uh, die bal uh, kan oppakken en meteen uh, in het spel gaan brengen. Legt die bal uh, klaar om hem uh, in het spel te gaan uh, brengen. Luminaal uh, is er risico's te zoals ik al zei, dus door uh, mensen even naar voren te schuiven komt die lange bal vandaan, Kerkman, richting bij Bijken kan hier doorkoppen bij die uh, maakte overtreding en uh, betekent dat hij uh, een man naar beneden drukt, dan is er een goede kans geweest van wel Maar dat gaat niet door, want het is zo van het middenveld, dan is AGB uh, die vrije trap uh, kan gaan nemen. Luminaal moet u even op gaan passen, want uh, die bal is ongetwijfeld dichtgekomen en AGB heeft snelle mensen voor instand. Kon die bal ook lang en diep richting uh, de spits, want uh, Friestel jagen hier goed is. Dus, Friestel laten we denken. By die, by die. Laat hem vallen voor Gijsjong, Gijsjong kan er niet bij komen. En dan is daar Friso die hem goed tussen komt, maar dat kan hij ook niet bij. Het is uit Paul John, Paul John die kan er ook niet bij. Het is weer aan de AGB, is de nummer 9 van AGB, die gaat richting de spitsen. Die gaat helemaal vrij en is Daan Kerkman. Die doet een fantastische redding daar eigenlijk, maar nee, het is geen redding, maar die bal die gaat uh, ver naast. Maar het was dus wel een goede kans uh, voor AGB met die uh, nummer uh, 7. Die kwam dus uh, vrij op uh, Daan Kerkman, maar ik dacht dat, dat, dat, dat, dat dus, uh, Daan Kerkman nog aanraakte, maar hij is Gaat ernaast, dus daar een kerkbal die snel die bal gaat oppakken. En meteen weer richting uh, de spitsen gaan brengen. Richting Tim Jones. Tim Jones. Heel kort aan een z'n rug lopen. Is het Gijsjan Volgeest die dus uh, die bal gaat uh, pakken? Gijsjan Volgeest. Op uh, Markeus. Markeus. Weer een Gijsjan. Gijsjan moet kijken hoe het kan. Plaatsen aan de rechterkant weer de bepaald te bereiken. Dat lukt niet. En is dat Tim Jones die moet gaan koppen? Die kan er niet bij komen. En is de Friso. Friso kan die bal oppakken. De laatste hem man. Dan weet er wel één keer uit te halen. Maar als je pakt, dan zijn het mooi zijn. Maar die gaat verder vermaast. En dat betekent dat die bal kans is. En dat die mensen spelen hebben, een minuut of uh, acht in deze wedstrijd, zeker met stand natuurlijk nog steeds 1 tegen 0. een prachtig liedje, is toch? Sting en Englishman in New York. We gaan naar het voetbal, we gaan naar Jerk de Blauw. En hier zien we een schitterende goal van Tim Jones op de rand van de 16 was een vrije trap voor, uh, voor Bloemendaal. En het was uh, Gijs-Jan Poelgees die hem klaarlegde voor Tim Jones. En Tim Jones gooit er in één keer rechts in de hoek. Onhoudbaar voor de doelman van de AGB. En zo staat die in één lijn Bloemendaal moet opletten. Want Bloemendaal is puur aanvallend gaan voetballen. Maar dan moet je gaan oppassen voor die counter natuurlijk. En dan komt er die nummer 9. En dan moet Dennis Goes erbij. En die haalt hem goed weg. En uh, die, die, die, die nummer 9 laat laatste gewoon vallen. Die denkt dan een op is Maar dat is het niet. En wederom is het Dennis Goes. Die bal over de lijn heen gooit. En wederom die nummer 9 van de AGB heeft die bal op zijn voeten. Gaat hem dan richting Stadsgebied pingelen. Legt hem dan af op de nummer 3. En dan komt er een schot, maar het is ook een goed uh, Joost Hopkeringen weghaalt. Toch is het AGB die die bal heeft. En dan wordt er gefloten door, uh, door de scheidsrechter. En niet geeft een vrije trap uh, aanbloemen En zo hebben we nog te gaan hier een uh, minuut of vijf in deze wedstrijd. Met de stand natuurlijk 1 tegen 1.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 It's a wicked world. La la la, ladies, if you feel me, holla, fellas, show us all the dollar. Little Riding Hood is such a flirt. She got Miss Muffet all up in her skirt. Hansel and I never made it home. They got some cooking to do Oh, their oh Ooh, it's a wicked, wicked.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 World? Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je blijft op de hoogte. op de hoogte. En we gaan naar de ontknoping van de wedstrijd AGB Bloemendaal. We gaan naar Tjerk de Blauw. Maar die stand nog steeds 1-1 is. Maar zou ook uh, 1-2 kunnen zijn. Want maar die kreeg een dot van de kansen. Uh, en die pakte hem goed aan in de lucht. En uh, kreeg de bal de zomer van zissend die geplaatst. En schoot goed in, maar net even niet zuiver genoeg. En daarom raakte hij het lichaam van uh, de keeper. Komt er avond weer van AGB uh, op het doel van uh, Daan Kerkman. Stim dus John die er goed tussenkomt, komt die bal nog niet weg. Aan de linkerkant dat zelf. AGB de nummer 12. Aan dan verder het achterlijn. Dan moet die wel hoog voorkomen. Dan wordt hij wel teruggetrokken. Dan komt die bal naar voren. En het is dat Dennis Schoes die hem weghaalt. En dan is het uh, Gijsje Poegs die hem door terug van En dan is het bij. Kan bij die erbij komen. Maar die kan er komen dan kan die bal niet goed aannemen. En dat is dood. Zo'n man had die Robert Brons, die er nog bijgekomen gekomen is, erin kunnen brengen. En in stelling kunnen brengen. Er is het aan Robert Brons, aan de linkerkant van het veld. Robert Brons heeft het nummer vijf voor zich. Is het Bij die? alleen één op de. En die staat stijl ook half over die bal, kan die bal niet houden. En dan is het Nelvin Jordaan! Nelvin Jordaan! Kiet hem de baas eigenlijk en prik de hard mogelijkheid om erin te prikken. Maar dat wordt ook net niet. Zo zijn de kanten hier aan beide kanten. Er is de blessure voor bij die die op het veld ligt. En dan zal Willem erin moeten komen. Willem Willem van een heide zorgen van hem Die dus bij die even moet oplappen. Ik zou zeggen, dan draai even een klein muziek en hou hem ook klein. One, two, three! One, two, three! Nou, dat was het klein stukje muziek. je de Wilson Pickett zo meteen het gevolg, maar we gaan naar Tjerk de Blauw. Ja, er komt uh, weer een aanval aan van AGB aan de linkerkant uh, van het veld, en dan moet dat Dennis Schoes hoe tussenkomen. komen. Die kan die bal niet houden is weer ronding nummer 9, van AGB die die bal heeft. Plaatsen hem dan rechts wedstrijd diep uh, in het uh, veld, en is de Jeroen de Dikke die er goed tussen komt en die bal uh, over de heen gooit. En dat betekent dat doen we daar nog even bij de les uh, moeten blijven. We moeten daar al uh, wat moeten opletten, nog. Op. het gaat elk moment tijd zijn. In deze wedstrijd natuurlijk komt hij van AGB, dus het je op voorrecht plaats op keur aan de linkerkant van het te dikken. de dikke, de dikke plaats op bij die heeft de bal. Zijn voeten gaat kijken hoe hij doen kan. Ziet dan uh, aan de linkerkant van Rol Brons, rolle Brons. Wederom op Melvin, Melvin, die je niet kan maar het is die paaltje ook die die bal krabben pakken? Paaltje plaats hem dan naar zijn broertje, maar dat is net niet goed. En dat is een continu aanval in de linkerkant van het Wederom uh, de nummer 9 van AGB uh, die de bal heeft, en dat is uh, het uitzijn. En dat betekent 1-1 in deze wedstrijd hier in Amsterdam. Na na na. na na na, na I need somebody to help me say it one time. Na na na na, na na na na, na na na na. New fashion, don't change the color of your hair. Mm. I just want someone That I can talk to I want you just Just the way you are En zo meteen hebben wij um, De evenementen samen met Roy van Buringen We gaan hem bellen en uh, hij houdt ons van de hoogte Wat er in Zandvoort en de omgeving Is te doen A little Given en Loving. Dat is een andere. We gaan, uh, we gaan beginnen, jongens. Even een lekker muziekje op deze zondagmiddag. Het is half vijf en dat wil betekenen dat we aan de lijn hebben. Roy van Buren, Roy, goeiemiddag. Een hele goeiemiddag. Jij hebt voor ons de evenementen van Zandvoort en Omgeving. Ja, dit is vandaag natuurlijk zinderende zondag. Ja. <laughs> ja want uh, deze week hebben alle de dagen een speciale raam mag uh, bedacht door de steeds present Dus vandaag zinderende zondag met, uh, met, uh, met als thema liefde, passie en emotie. Oké. Okay. En uh, wat houdt wat houd deze zondag in? Dat, dat is onderdeel van het, het, het neem je mee of neem je niet voor, voor en doe alle alles leuk dus het is uh, niet, wat jij gisteren zei, de 50 plus uh, week. Nee, het is neem je, nog een keer, sorry, neem je niet voor en doe alles week. Nou, een heel aparte week dus. Die is tot, tot de oude dag heeft een, spe, een speciale naam, Ik zou ze meteen nog even doornemen. De ondernemers van Zandstra, zij bieden u wederom een leuke en voornamelijk gratis activiteiten, workshops en acties aan deze week tot en met 12 november. Het programma is dan ook te zien op www.tvzandvoort.nl Nou, gaan we gaan even kijken wat er vandaag te doen was op 6 november. Ja, vertel. Kan ik niet doorklikken, sorry. Het gaat even fout. In ieder geval, er is in ieder geval heel veel te doen. Wilt u dat zien? Dan kan u even naar www.tvzandvoort.nl gaan. Als het goed is, heb jij daar ook een beetje een roosje wat er vandaag te doen is, Rudy. Want mijn computer wil niet heel erg. Ik heb een roosje van de zinnerende zondag. Ja, wat is er vandaag te doen? Ja, ja, dan moet ik even kijken, want het hangt ergens in de studio. Ik zie, uh, als ik goed kijk, iFlirting. Staan? Oeh, spannend. En dat is daten zonder te praten. Nou, benieuwd. En waar kunnen mensen dat doen? Ik heb geen idee. Staat er niet bij? Oké. Okay. Daarvoor moeten de mensen toch even naar www.tvv.nl. Om even kort door te nemen wat er komende uh, week uh, voor dagen zijn. Dat is wel heel leuk om gewoon even leuk door te nemen. Morgen is natuurlijk maandag. En dan is het mooie maandag. Ja. Um, dinsdag is doedinsdag. En woensdag is woensdag. En dan kom je natuurlijk op donderdag. donderdag. Donderdag, donderdag, donderdag. Donderdag. Oh, dat is retro donderdag. En dan heb je vrijdag. Dat is vrijdag. Vrijdag, vrijdag, vrijdag. Vind je computer is goed jongen? Ja, echt wel lekker hè. Nou, vrijdag kan ik even niet vinden en zaterdag is het sneller de zaterdag. Nou, wel een leuke dag toch? Zeer leuk, ik ben blij dat ik het weet. Hé, hey, wat is er nog meer te doen? Nou, verder uh, heb je natuurlijk uh, diverse dingen te doen, uh, zoals uh, vandaag Jess in Zandvoort. En dat, uh, dat is al aan de gang op dit moment. En uh, de interede was 15 euro, maar dat is altijd wel leuk. Jess in Zandvoort, uh, vandaag was dat uh, Claire Forster, die uh, daar een fantastisch optreden gaf in de grof in Zandvoort. Verder uh, hebben we natuurlijk uh, allerlei leuke dingen te doen in, uh, in Zandvoort. Natuurlijk uh, aankomende woensdag hebben we natuurlijk de wekelijkse markt. Ja. 10 november is de Amsterdamse hit live met Hans... Kap. Handkap. is een uh, zanger, accordeonist, pianist, zie ik hier staan. En um, Handkap treedt op uh, in uh, café De Klikspaan aan de halve 19. En uh, dat is vanaf 18 avonds, dus 10 november, Handkap live met Amsterdamse hits. We hebben ook een gezellige Amsterdamse avond. Ga dan, op, uh, ga dan op 10 november naar De Klikspaan. Oké. Okay. Dus dat uh, raad ik sowieso aan, want het is altijd heel erg gezellig in de klikspaan. Oké. Okay. Verder uh, hebben we dan uh, ook, ook 10 november de shopping dinner night. Uh, diverse ondernemers doen, uh, hebben hun deuren opengesteld op uh, 25 uh, deelnemende winkeliers en restaurants op een... Uh, bieden op een leuke manier hun act uh, activiteiten aan. Dus het uh, wordt hartstikke gezellig. Start okay. Shopping uh, Dinner Night. Heet. En uh, er is ook live muziek. vanaf uh, 5 uur 10 november. En de afloop is vanaf 10 uur s'avonds. Nou, gezellig. En dan hebben we... Natuurlijk... Nog eentje doen? Ja, we, we hebben nog 11 november. We willen nog een paar dingen doornemen. In ieder geval 11 november uh, is de dag natuurlijk dat het lichtje branden mag. En dat is natuurlijk Sint Maarten in Zandvoort natuurlijk ook. Dat mogen de ouders natuurlijk niet vergeten. Ook de andere mensen natuurlijk niet. Want goud gaat het zoek vooral in huis. Maar in ieder geval live Griekse muziek uh, ook, uh, ook in Zandvoort. En dat is bij Israas. En dat is 11 november. Om 4 uur start, uh, start het... En om 12 uur is het afgelopen. Live Griekse muziek bij Zaras. Verder hebben we op 11 november november is ook de pubquiz in Café Koper. Een geweldige quiz natuurlijk. En, uh, en, uh, je kan inschrijven met een team van vier personen. En dat kan via www.cafékoper.nl Oké okay, Roy, dankjewel. En tot slot. Oh, hebben er nog eentje. Vrijdag in café, X, café XL Talent of the Voice. En wilt u daar meer informatie over weten? Dat kan. Ga dan even naar Roy, dankjewel. En we spreken je volgende week weer. Yes. En we gaan gelijk meteen door. We gaan naar, uh, naar de laatste keer, naar Tjerklauw. En met het voetbal. En waar die wedstrijd natuurlijk uh, ja, vandaag tussen AGB en Boermedaal. Uh, Eindigt in een 1-1. Einduitslag. Ik denk terecht de uit de Nou, dat was het zeker. Uh, alhoewel je hem natuurlijk in de slotfase gewoon nog moet winnen, die wedstrijd. Maar ja, hun hebben ook nog kans op 2-0 gehad, omdat je zo super aanvallend speelt. Ja, nou, ik denk de juiste verhouding uh, in de wedstrijd. Ja, als laatste uh, haal je verdedigers eraf en ga je nog meer aanvallers erbij zetten. Je gooit Barney erbij, je gooit de uh, brons erbij, je gooit de dikke erbij. Om alles maar naar voren te sturen. Ja, want uh, aan ja, de nederlaag heb je nul punten. Dus ja, dan neem je risico's. En uh, nou ja, vanaf dat moment had de tegenstander er heel veel moeite mee omdat je vaak bank gaat spelen. En uh, ja, alle tweede ballen waren voor ons. Nou ja, en dat leverde natuurlijk hachelijke situaties op voor uh, de tegenstander. Zit er een goal van uh, van Tim? Ja, Ja. Uh, uh, uh, absoluut, ja, een vrije trap die in twee uh, genomen werd en uh, ja, schitterend erin, uh, absoluut. Daarna, vlak daarna nog een kans voor, voor Beide, maar ja, hij moet hem maken eigenlijk. Ja, ja maar dat, dat is zo, hij wil hem ook maken, maar de, alhoewel het ook schitterend keeperswerk was van, van de keeper van de Tijgerlander. Die pakt die bal fantastisch en uh, ja, dat uh... Dat is voetbalcerk en we willen allemaal dat hij uh, erin gaat. Maar het zit niet altijd uh, mee. Dankjewel, we moeten het kort houden vandaag. Ja, natuurlijk Ook als we vandaag dan hier uh, vanuit Amsterdam vandaan AGB Roemendaal 1-1. En volgende week dan speelt we Roemendaal weer thuis. Maar dan tegen een hele oude club. Betaald voetbal gespeeld, noem maar op enzovoort. DWS. En dat is natuurlijk weer een andere wedstrijd. Tot volgende week. Ze denken dat ik niet bezig ben met haar. Ik denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan. haar Want zij is heel mijn wereld, zeg, zeg me wat, wat je dan, wil dan sta op stil van stil van stil van Zeg me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 En zij denkt aan mij, jij bent de druk, dat is wat ze het zei. Ze wil met me shoppen en samen naar eten. Wil naar de piers en wil met me eten. Maar ik kom muziek ziek en geld op de bank. Al mijn fans die wachten al lang. Ik wil een toekomst opbouwen met haar. Twee kids, een huis met een tuin aan het water. Hond of kaart, wat jij wil, maar blijf nou niet staren. Want dan word ik stil Doe dit voor ons en werk het dus hard Want ik hou van jou met heel mijn hart. Ik neem je mee. Neem je mee op reis. Neem je mee. Ik lijk me slim op boel, doordat je weet wat ik me voel Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel Ik neem je mee hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee hey, hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee Ze hey, hey, hey, hey. hey, hey, hey. dus denkt dat ik niet bezig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 me Robbie Williams and Morning Sun. Goedemiddag, Dit is zondag in Cannibaland. Nog een kwartiertje te gaan. En uh, de eindeslag in de Eredivisie. Eén wedstrijd is dit moment bezig. Half vijf begonnen PSV thuis tegen Heracles. Opmerkelijk, de toestand is daar. 0-1 voor Heracles Almelo. We hebben we drie wedstrijden gehad. FC Twente, de Graafschap en AZ begonnen beide. AZ begonnen beide om half 3. Twente heeft met 4-0 gewonnen. AZ won de wedstrijd met 3-0 van de Hagenese. Ajax voor een pijnlijke nederlaag. Half 1 begonnen was de wedstrijd. Einderslag was er 6-4. Frank de Boer over deze wedstrijd. Denk ik een uh, woeste trainer. Nee, eigenlijk niet. Uh, ja, van binnen uh, ben ik wel kwaad, maar meer uh, verbijsterd eigenlijk. Verbijsterd, ja. Dat je deze wedstrijd uh, verliest. Dat je eigenlijk misschien zeven of uh, kansen dat je zes goals tegen krijgt. Dat je eigenlijk Heer de Meester bent. Alleen je geeft in de eerste helft geeft in 10 minuten uh, of in vijf minuten uit de hand. En in de tweede helft geeft je de weer in vijf minuten uit de hand. Terwijl op dat moment helemaal geen aanleiding was. Ze hebben eigenlijk alleen door opportunistische, uh, veel lange ballen. hebben ze heel veel gevaar gesticht. Daar hebben wij uh, slecht op uh, verdedigd. Maar je had het gevoel dat we na die uh, 5-3 even goed nog uh, het recht konden zetten. En dat uh, was ook bijna gelukt. Nou, ja, dat je deze wedstrijd uit handen geeft, dat, uh, ja, dat uh, maakt me een verbijsterd eigenlijk. Ja, een stapel uh, persoonlijke fouten ook. Ja, wij hebben slecht verdedigen. Ja. Want het opportunisme is een onderdeel van het voetbal, daar moet je mee om kunnen gaan. Ik bedoel, zo simpel is het toch? Oh, nee, zeker. Is de eerste, of volgens mij uh, de tweede goal. Een lange bal op Molenga. Er wordt gekleund, geduwd en de bal die valt uh, dan voor, ze, voor iemand zijn voeten. Nou, de plan is daar uh, attenter op. Nou, dat heeft met slimheid te maken en dat hebben wij zeker niet goed gedaan. Want je weet eigenlijk hoe deze wedstrijd zich gaat voltrekken. Je weet hoe Utrecht speelt. Daar zal geen verrassing in gezeten hebben. Nee, dus, je weet dat zij uh, op Spelen. en Daar hebben wij slecht op geanticipeerd. Het is een, een, een middag vol schade. Niet alleen qua punten, maar ook nog qua, qua spelers. Kun je ze even afgaan? Nou, Tobi was uh, eigenlijk in de warm-up. Uh, ik was in de kleedkamer en opeens zag Tobi binnenkomen. Dus hij moest heel snel naar de wc. Maar ik dacht dat het eigenlijk wel ging. Maar op een gegeven moment uh, de, uh, maakte hij een kopbal. En ja, werd het helemaal wazig voor. zo En uh, werd werd eigenlijk steeds misselijker. Dus uh, vandaar dat hij werd gewisseld. Thank <laughs> you. Um, Sim de Jong, uh, ja, de schoot in zijn bovenbeen. Want volgens mij, als hij fit had geweest, dan was het nog een 100% kans ook geweest, dat ik het gevoel. Ja, Dirk die kreeg in het begin een tik en de eerste Funen kreeg al een tik. Uh, Theo was niet 100% fit, dus in de rust uh, leek het wel mis uh, bij ons. Maar ja, we, konden, we hadden nog maar één wissel. Dus als je dan op dat moment al een keuze gaat maken tussen Dirk en Theo, ja, dat, dat konden we op dat moment nog niet. Dus hebben ze in eerste instantie. Nog even laten en laten staan. en Gelukkig heb Theo het kunnen, kunnen volhouden. Maar het uh, is, is niet lekker natuurlijk als je uh, zo de rust in gaat. Trainer Frank de Boer naar de wedstrijd van uh, Ajax in Utrecht. We gaan even naar de uh, tussenstand in de ranglijst van de Eredivisie. Ja, doen we eentje naar voren. Dan kunnen we al mooi op uh, Teletext. Ter stand van of PSV Herakles nu is dus 0-1. Bovenaan, bovenaan staat AZ. Gaat aan kop met 31 punten. Tweede plek. Gevolgd door FC Twente. 25 punten. Derde plek. Elf wedstrijden gespeeld. Dus nu nog één wedstrijd inhalen. is dus die men bezig. PSV 22 punten. Vierde plek is Vitesse. 21 punten. Vijfde en zesde plek. Wordt gedeeld door Ajax. En Herenveen met 20 punten. Dan gaan we even kijken naar de onderste regionen. e positie Excelsior. Met uh, 6 punten. Daarna uh, 17 plek VV Venlo met uh, 7 punten. En de graafschap 6, even, op de 16e plek, met 9 punten. En hier is Tiny Tampa. Oh, oh, oh, oh, oh, Nothing like this in a while That's why they play my song on so many different dials Cause I got more kids than a disciplined child So when they see me, everybody barack, barack Man, I'm like a young girl, fully black, barack I try to teardrop, so massive attack I only make hits like I work with a racket and back Put on my jacket and hat, slow down, bizarre Slow down, I'm bringing gravity back, adopted by the major I want my family back People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black nah. Where the hell for the sanity at? Damn. I used to be the kid that no one cared about That's why you have to keep screaming till they hear you out We needed a change. I needed a break. For a sec, I even gave up believing and praying I even done the legal stuff and was needed the strain They say the money is the root of the evilest ways, but have you ever been so hungry it keeps you awake? Mate, now my hunger will leave in my veins. Great. Dat kunnen we zeker niet. Je Gloria Gaynor en Never Can Say Goodbye. En zo eindigen we deze zondag. Ik ken dat voor deze zondag 6 november 2011. Aldo, dankjewel. Rudy, jou ook heel erg bedankt. We, we willen Cherk de Blauw bedanken voor het verslagging voor vandaag. We willen Roy bedanken voor de evenementen. En volgende week zijn we er, er natuurlijk weer. En ja. uh, waar, waarmee gaan we eindigen? Ik zeg ja, Kerst. Ja, zeg, meneer, we gaan gewoon weer met Kerst eindigen. Dat doen we gewoon, joh. Kerst komt er bijna. Dat kan eigenlijk niet Maar we hebben gewoon helemaal schijt aan. Ik heb een alsjeblieft. in de <laughs> Heerlijk Heel fijne werkweek En tot volgende week Bij een nieuwe Zondag in Kennenburg